Het weer, het is zonnig, maar aan het begin van de middag begint het vanuit het westen te regenen. Het wordt 17 graden. Morgen weer zon, 20 graden. Tweede puntse dag wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS. Dit is Dennis Mooij van de ANDB. Er staan nu geen files. U krijgt van mij de aangekondigde snelheidscontroles van vandaag. Op de A5 Haarlem Hoofddorp. Daar staan ze tussen de knooppunten Raasdorp en Behoek. Dat is dus eigenlijk de hele A5. En de A6 Jouren en de Loord. Daar wordt gecontroleerd bij Jouren. Ook op andere plekken kan er worden geflitst, want het KPD komt ze niet allemaal van tevoren aan. Tot zover de verkeersinformatie. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoerse garage waar ze nog met meedenken. Zeer de aandacht via terecht voor de registraties, in- en verkoop van nieuwe gebruikte auto's. Naast de huidige service doen ze nog steeds de bekende BIOS-service. Evenzetadres voor autoschades en APK-vorderingen van alle merken. Autobedrijf Zandvoort. moet vertrouwde specialist voor Zandvoort MGV.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 36 in Zandvoort. Zandvoort <laughs> <Shenmue> heeft het. En jij beleeft het. DeFC. Zandvoort is de zomer. Dit <having> is de zomer van ZFM. <laughs> met LU. Oké, okay, everybody. Rise and shine. Mm. Finish to it. said I'm talking like a city boy Well, to it. the northern soul Het stoort, Nou, beter niet ze aan maar... oh. alle dingen stoort meen. Nou, vooral van Christina, hè? Christina? Precies van mij, nee, het is. De heet ook Christina? Ja? Is dat die, die vroeg maar Rijke? was en ja. die niet zo goed kon kijken? Nee, ah, die, die zingt zo. Die zingt zo? Die, die kan zo keurig zingen. Oké. Okay. En uh, onze Amalia? Uh, dus ja. hij, uh, niet de kroonprinses, maar de kroonprinses uh, Alexander, maar de dochter. Maar yeah? die had toch ook wel de mooiste. Oké, okay, dat had ik niet. Maar goed, er is het dus uh, aan een Technofan. <tijds> We uh, Oktober gaat het allemaal Oktober gaat het allemaal gebeuren. Tweede poging. Technofan van Antoine van Blom. Het een nieuws werd en die kei is gewoon grappig, oké. Okay. Nou, nog even wat binnengekomen sportnieuws. Namelijk, er waren fouten foute foto's in oplopen uh, gekomen van uh, het... Uh, Nederlandse nee elftal nee nee nee nee in Brazilië. En dat waren hele foute foto's van ja, die voetbalfans. Die natuurlijk altijd heel goede werk doen. Heel goed, heel goed werk doen. Ja, Nederlandse promoten. Nederlandse promoten. Dat we goed zijn in het dansen. Nou, ze zijn we allemaal. Die zijn goed in het voetballen. Die worden door dan nog twee. mag ik daar niet te veel over terug? Ja, er zijn mooie vrouwen bij ons. Met die mooie oranje jurkjes daar staan. Ja, dat was je van een Henneke. Uh, van Bavaria. of was uh, ja, ja. um, um, um, het nou een bestbier? Ja, het, het, We hebben alle merken genoemd. Maar ja, daar waren fout, foute foto's over uh, in handen opgebracht. En de vrouwen van die voetbalspelers zaten gewoon thuis. Dus ja, ik vind het echt. Zin. Ja, dus ja, je... Maar je moet als voetbalvrouw toch bij je man blijven. Dus Ook zorgen dat hij niet gecharteerd wordt door allerlei vage dingen. Daar ja. hij blijft bij je man. Ja, precies. Sparta zou nu een feest geven aanstaande. Ja. ja, vanavond. Ja, vanavond op uh, het kasteel van. Uh, op, op, het, op het kasteel. Waar die niet zijn. Nee, Stijn. Nee, niet dat we Nee, Je ja, had wel. eigenlijk vraag even de vrouw in vrouwen houden. Ja, dat is wel te klaar, Het Castellere Rotterdam, daar zouden ze een uh, feest gaan geven. En dan zouden de vrouwen ook een sekspeeltje krijgen. En dan zouden er ook half blote mannen rondlopen. En vrouwen. En nou, dat zou echt helemaal losgaan. Maar nu hebben ze gedacht: van, Nou, dat moeten we misschien niet doen. Slecht voor onze imago. En ze zouden wel gezegd, Ja, die sekspeeltjes waren meer een design-ding. Hè? Het is meer dat je denkt: Is het nou zo'n ding dat ik ergens stop waar ik normaal niet om kon komen doen? Maar die mag nu niet. Of is het iets wat dat ik er gewoon neer moet zetten. Ik weet niet helemaal. Ja, maar je, je hebt al die design dingen van staat er staat een hele mooie pop en als je dan die pop vast uh, optilt, en dan uh, staat er toch wel een van uh, vierkoden om, uh, ja. om het, uh, je keurig weg te zetten. Maar goed, nu uiteindelijk uh, ze, hebben ze dat geschrapt omdat wordt het wat minder seksueel. Ja, ah, ik En die voetballers echt... Ja, je moet zo wel een daar, want die zijn met hele belangrijke dingen bezig. Die, die vallen natuurlijk onder de onder de staat hier een muziekje. Nee, dat doet een gat Dari onder de. Onder de, de FIFA Family. Ja, precies. van de FIFA Family. En dat is natuurlijk allemaal heel goed afgedicht. En af. Uh, en dus ja. ja. Onder ja. wat voor familie? Ja, onder de FIFA Family. Oké. Onder de FIFA Family. family. Ja, ja. En Dat zit er ook een hele goede familie. Ja, nou. Ik heb er mijn twijfels over. Maar uh, ja. Militair ja, groep, ja. Laat ze nou even met rust. Het is niet goed werk. Een balletje trappen is heel belangrijk. Ja, zeker. Nou ja, ze zitten een beetje slimmer aanpakken. Ja, we hebben allemaal commentaar op me ondertussen. Uh, uh -huh. Maar het is, het is toch ook wel een beetje moeilijk in het bij de FIFA-Familie, gewoon bij het hele gebeuren bij de, bij, bij de voetbal. Yeah. Want uh, je hebt uh, de voetbalclub NAC van Breda, NAC, die worden echt financieel geplagen. Ze hebben gewoon een tekort. En nou hebben ze dus om, uh, om, om het uh, tekort aan te vullen, hebben ze een koenscheidwedstrijd bedacht. Ja, een koenscheid. ja, ik. ja, dat is wel heel apart. Dat sluit goed aan, Ja. ze hebben namelijk nou 70.000 euro nodig. En uh, voor 5 euro kunnen supporters van de club vak kopen op het veld. Ja? En tijdens de jaarlijkse open dag zal er een koel cool worden losgelaten okay. op het veld in het stadion. Precies voor me. En de eerste geproduceerde fly van het is bepalen voor de verdeling van de prijs. Want als hij nou natuurlijk op een hoekje legt, dan zijn je natuurlijk vier die in prijs winnen. Okay. Als je precies in één vak Waar ja. ligt die? Ja, in vak uh, 6 Oké. Okay. Maar de fans hopen een tekort van 400.000 dus ook te vullen. En ze hebben al met verschillende acties toch al 340.000 euro ingezameld. Ik vind het veel. Nou, dat dus 31 juli, dus we hopen dus het resterende bedrag uh, van 70.000 euro op te halen. Dus waarschijnlijk wordt het veld misschien wel in uh, duizend, duizend vakjes gedaan. Dat je voor 70 euro een, keer dan een kans op een prijs of zo. Zo. Ja. ja, en dan, uh, en dan maar hopelijk dat de koe gaat schijten. Ja, nou anders dan. Ja, het moet ook zo zijn dat je ook nog een, uh, een plasprijs bij je zit of zo. Maar het is wel grappig dat de koe schijt in het cool. ja. ja, en dat voor het voetbal. Ja. ja, het is wel goed voor het veld toch? Dit is, is ook goed voor het veld. Maar ja. als je dan sliding maakt, dan het je ook wel heel lekker door. lekker. <lacht> ja, dat zou wel grappig zijn. Dat ze uiteindelijk na die goede scheidwedstrijd... dat ze ook op ons veld gaan voetballen. Ja, en uh, dan, dan, dan kan je weer gokken op de speler... die op die fly uitglijdt, de eerste. Ja. Oh, En, is, en dan, en, dan heb uh, je nog weer een extra uh, loterij erbij. Kijk, ja, uh, zeg doen. Ik zeg ook Ik zeg, <lacht> <Ik> zeg doe. <lacht> Hij wordt verlicht door... Ja, nee. <lacht> You me Yeah, I want well, that, 1990! 90 made And you make me wanna like it! You name me I get it, can you see it all over my face? Uh-huh I try to hide it But I kept it in the in case In case I liked it I got a green light Ds and Lones and Bs Me, I'm on the Gator Street I'm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 you Smith, Westerns en All die Young en Weekend was echt de grote doelbraak. Zo, man, dat is een grote mega heet man. Dit, uh, dit is opgenomen terwijl de microfoon niet zo goed aan het stond. dat hm, had ik zo'n idee. Ik had, ik had een beetje... Ja, het, was, het, zat, het zat een beetje op de achtergrond. Uh. stoort Ja, Dat ik ook een beetje. Ik denk, nee. nee dat is, ik had bijna zoiets it, van... Ik had stoort Bijna zoiets van... Uh, ah. Ja, of, uh, of dit... Ah. Dat is misschien nog het mooiste. Shut up and drive. Uh, 20 minuten over 9 in morgen. Hij Je op de op haar aanstaan. En zegt wat valt er allemaal nog zo te melden? Nou ja, we hadden het net over uh, die koerscheidwedstrijd. Oh ja. Maar ik ga ze de dus inderdaad straks in de toe, Want het lijkt inderdaad ook wel heel leuk om te fokken wie dat eerst uitglijdt over, uh, over de koerscheid. Ja. <laughs> maar daarnaast is er ook een uh, artikel ongeveer opgenomen van een 35-jarige Australische vrouw. Ja. Die moet plassen. En die heeft dus uh, vanaf de veranda geplast. In deze gevallen, ja. nou, deze is zichzelf op een tuinhekje gespiest. Ah, super. Nou, nou, die naar is Michelle Ecclestone en die beweert uh, niet dat de veranda van haar voormalige vloog. Dat is natuurlijk gelijk uit, hè. Die verdeek niet aan de bouw van zijn lift. Had geen balustrade en was slecht verlicht. Ja. En het gevaar, zegt ze zelf, had overwezen kunnen, kunnen worden. Door een redelijke soort van de verdachte. En ze heeft dus uh, processierurgie moeten ondergaan. En tekenen van niktekens, depressies, traumatische stress. En uh, was gevolg van een val. Wat, zoals oh, ja. Ze was gevallen op een hek. Ja, ze ja. heeft ja. zichzelf ze gespitst. Ja. Ja, ja. ja, ze had ja. ook gewoon naar de bezin kunnen gaan. Hè? Ja. ja. dat is ja. wel een heel makkelijke oplossing die je nu aanzwengelt, natuurlijk. Maar wat een ellende je bedoelt gewoon zat gewoon naar de wc kunnen gaan. Ja. Maar dus gaat het de huis heeft toch het toilet toch wel niet gek? Um, ze hadden dus... Ja. Ja. Ja. ja. ja. dat was makkelijk geweest natuurlijk. Maar ja, je moet alles in protocolen vastleggen in Nederland. Dus ja, het is niet als worden... als ze watervrij zijn. Ja, dat is in Australië. In Australië. Daar zijn ze ook nog even geweest. Maar ja. Ja, volgens mij wel, ja. Ik, uh, ik heb nog wel even wat nieuws over het geld natuurlijk, wat in Nederland toch altijd een hele belangrijke... Ja, wat is het nieuws over geld? Nou, dit! Dus. In Holland heeft dus minus 9 ton extra declaraties ingeleverd. Uh, en dat moeten ze nu gaan terugbetalen. Ook mensen die persoonlijk dingen hebben gedeclareerd. Bijvoorbeeld iemand had 5000 extra uh, accessoires uh, gedeclareerd. voor zijn auto had een chauffeur gedeclareerd van 60.000 euro. Oh, zo, 60.000? 60.000 euro had die chauffeur voor gedeclareerd. Dat moet allemaal weer uit eigen zak terug worden betaald. Ik vind dat Echt? Nou, dat vind, ja, vind ik terecht ook. Het is zo bizar gewoon. En uh, ja, Dat is allemaal in Holland, hè. Gewoon een school die mensen opleidt. Ja, om uh, zeker met economie en dat soort dingen. Als het nou een bank is, dat denk je denkt logisch, dat zijn banken bekend om. Dit. Was er ook niet zo in Holland dat ook bepaalde studies die zij gaven, geen, uh, geen waarde hadden op de markt? Dat was ook nog nou, zoiets, ja. ja. En ja. Dan denk ik denk van, nou ja, het, er wordt nu gegraven. Ja? En ja, als je gaat graven in de dip, het komt er altijd een stroom boven. Gevaarlijk. Dus ja, het is heel erg vervelend. Ik heb trouwens ook een prachtig verhaal over stelen en al die dingen meer. Ja. Dus een, uh, in Spanje hebben autoriteiten een man gearresteerd. Ik vind het echt een, echt een verhaal voor een film. Ja. Die heeft zichzelf een hele grote koffer gerund. Die heeft hem toen in laten laden in een bus. En toen ging hij gewoon uit de koffer. Terwijl uh, de bus nee, Die kon op zijn gemak alle koffers even bekijken en zo. En de man was slechts 1,78, zeer dun. Ja. En er zat een handdoorwee in de kraag gevat. En uh, uh, ja, in uh, Barcelona ging hij. Er ging de langer aan boord. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd. In Corona is alles geladen. En, uh, tijdens de rit glipte de man uit de koffer. Gebruikt een scherp voorwerp om andere koffers open te breken. Hij had het vooral gemunt mobiele telefoons, laptops en gps apparatuur. Zo. Gestolen waarde had hij de kleinere tasse. Aan het eind van de rit houden ze hun handlanger in de, met de koffer. En de pijt weer uit het laterheim. Ze hadden al meerdere malen met succes deze truc uitgevoerd. En eigenlijk uh, kwam de man de uh, de de politie kwam niet op het spoor nadat reizigers melding hadden gemaakt van die stil uit zijn lichage. Zo, ah, dat, hè? Maar ik kan het ook wel vreemd ja, je blijft bij covers koffers en je inderdaad in die laadruimte doen. En als je daar dan weer een laptop in hebt houden en zo, in, in een mobiele telefoon. Ik zou hier... Ja, ik vind het ook wel Leuken weer een Ho hoog, hoogstaald idee. Maar het vind heel heel het wel, ik vind het wel heel spannend dit. Ik vind dit dus echt iets voor een film, weet je. Ja, die ik ben echt een idee ik vind het echt een... Uh... Een mandje is meter. Ja, het Dit te bedenken gewoon. Erg. je dat? Ik krijg echt een gevoel. Dat ja, is idee. Je in kan gaan, geslaagd. een ja, Inside job. Inderdaad. Hey, de Caesar en Coco. van Coco en uh, Robin, wat is het? Een geinig plaatje. Ja, ze hebben meer van die muziek gemaakt. I Blame Coco was ook een sorry ik kan het niet uit. Nee nee nee, nee. Het zat echt een puntje van mijn toe. Nou, ja, dat leek wel over iets anders in het boek te regen was gekomen, maar dat was het. Het is bijna half en de straks van half. Ja, oh man, wat zal er in de buurt gebeurd zijn? Dat zal er weer zo spannend. Nou en vandaag heel veel stuk te uh, lezen in de kwetskant van, van Nederland, de krant van Nederland, de Telegraaf. Er is een verhaal namelijk over de Marseille. Jawel die de palaisen, Weet je al, bewaakt. Ja, wel, bewaakt. Dat schijnt eigenlijk gezellig, een gezellig, gezellig clipje mannen te zijn met ook wat zo. En nou is uh, Aristides Brito is uh, zijn baan kwijt. Want die had namelijk uh, een uh, piercing die zijn geslachtsorgaan laten maken uh, tijdens, tijdens een, werktijd nee niet tijdens werk dat zou je dan wel denken dat hebben de vrouwen bij Want nee dat heeft hij gewoon in zijn eigen tijd gedaan en uh, dat had hij ooit eens verteld ze hadden het tijdens werk zo over piercingen en die vrouw hadden ze. Oh, heb je ook een piercing hij zegt ja ik heb het op een plek uh, ja dat laat ik niet zien natuurlijk en die vrouw die hadden zo oh het is of een donkere man die hadden zo'n zo van waanzinnige vondst ziet over de, Oh, dat willen we zien dus ze bleef maar zijn kop zeuren ja is jouw uh, voorraad nou ook een andere kleur en hoe uh, ziet hij eruit en uh, is dat niet, wij uh, willen, dan dan willen dan we dan. hem zien. Ah, hier is hij ah, dan. Is en uiteindelijk nou veel, echt, nou, heel vaak hadden ze het gevraagd en degenen de hadden ze nou ben ik zat van, kom maar mee naar de wc en toen hadden ze hem, had hem wat laten zien en toen hadden ze ooit aangifte van tegen een vrouw. Nee, echt? Ja, ja nou, hij is vaak. Dus hebben nou, zijn baantjes vaak maar nu komen dus wat meer dingen ervoor, want hij is baan kwijt en hij zegt zo, nou, ik wil baan kwijt, nou dan ga ik even die Ja, zou even die open trekken natuurlijk. Want ja, je komt in een salonje, dus nu heeft hij onder andere verhaal nou, dat onder andere van een mars of een snikker die ze hebben gekneed tot een drol en die hebben ze dan weer op de, op de stoep gelegd bij het paleis. En toen ja, hebben ze een vraag gesteld hoe kan nou een huisdier in de tuin zijn gekomen, dat wordt allemaal afgeschermd en daar zijn vragen over gesteld. Er is heel veel sekspraat, er wordt heel veel drugs gebruikt in de vrije tijd en het schijnt gewoon echt drugs, drugs om op rol te zijn daar bij de Marseille. De zijn naar buiten gekomen en daar gaan ze hun vragen over stellen. En uh, ja, de hele doodcel wordt gelukt van al die mensen die daar werken. Leuk, ik ruik hier ook weer een film. Oh ja, een film en film. Dan moet ik ook een geluid bij zoeken. Nee, als geluiden man, dan moet ik, dan moet ik even veel een geluid bij zoeken. Dan ik iets ik, ik ruik weer een. Hele spannende Willem. Een hele spannende. Een hele spannende oh, okay. Ik had er nog een gevaar over uh, dat er een uh, vliegtuig. Uh, is een, uh, er is een man manpiloot die heeft besloten dat hij terug ging vliegen. Ja? Want er was een man was aan het strippen in de cabine. Oh, dat is toch weg? Dat is toch wel erg. Dat nee, is weg. Het vliegtuig is weg of is het erin weg? Het is toch, nee, dat is toch wel erg. Want er was personeel aan boord. Probeerde dus een passagier de overtuiging zich aan te keren. Hij begon dus gewoon alles uit te trekken. Maar de man werd agressief. Ja? Hij sloot zich op in het toilet. En toen heeft de piloters gewoon besloten om terug te keren. En de politie die nam de man dus uiteindelijk mee. Maar hij was helemaal niet dronken. Volgens mij moet hij gewoon mega veel geld betalen voor dit soort dingen. Want ik, moet ja. Hij moet, uh, moet er weer recht in, ja, opstijgen, moet weer landingsrechten en opstijgen ja. rechten er zo worden. Ja, dat is je misschien wel even flink, uh, even, doe dat dan gewoon als je stil staat op de grond ergens. Ga niet binnen de, de lucht dat ze Ja, echt het Vliegtuig, als je een iets gek ziet doet, tegenwoordig dan is het al meteen uh, dalen. Uh, ja, ik zal bijna gewoon denken van, maar, ja, ja, maar, ja, maar niet niet daar, maar niet in de longen, op de plek van de, Ja, Let me dating, the source of the Wake up, say they're a leader. Glad I ain't the shame For coming from off my mother's she you a right on it, I'm gonna lose my life to Peter. I don't I'm him, I don't need I don't want to spend get. Get, the road, on to again. take the time to sick till I just go to take any hey. more otros. than we. The people that is on the street, Lumba, You made a mistake, flew all the way back When you get back to your tent, one minute to think, what's already right? I-I-I-I, it's a fraction of the whole, but it's hard to control I-I-I-I, get in this train SHUT UP! We moesten even kijken, een lijstje die erbij aanwezig was. Second chance. En uh, we hebben iemand aan de telefoon. Ik zit te kijken hier. Uh, Hallo, zie je van? welkom met Dom. Met Dom? Ah. Ja, hey, we zitten al van. Goedemorgen Zandvoort. Kijk het signaal even. Uh, ja, tuurlijk, dat kan ik even doen. Laat maar even een muziekje horen. Ja, doe later. Ik kreeg, ik kreeg een Engelsman een telefoontje. Nou, we hebben internationaal gesprek momenteel, maar... Ja, die luistert via ons onze internetpagina, dat kan hè tegenwoordig. Dus tenminste, als je tegenover een tv zit bij de hand of uh, de radio niet, zet internet aan. Ja. Dan zie je even als antwoord en luister naar de streamer. En het grappige is dan als je dan even inbelt. En je doet een verhaaltje met ons. En dan zit je daarna de radio weer aan. En dan hoor je je eigen verhaal weer terug op de radio. Zijn namelijk een vertraging in Dat is heel grappig om dat altijd weer te ervaren. Dames en heren, het is. Veel stil laat. Het is veel Maar toch is het in de tijd voor. Nieuws. Uit Zandvoort. Brandbos. Ja. Het is. Adem gaat doordraaien op de tweede Pinksterdag. Ik denk dat we bijna de hele stad open zullen zijn qua een winkels. Maar er is het. Adem is dus dan het decor voor het unieke internationale draaien. Evenement haarlem draait door. Komen er komen echt 20 draaien over uit binnen- en buitenland. Die doen mee, en er is een Cubaans succes nummer van vorig jaar. Het orgel, dat heet tradition. Amuse een Allemaal 100 jaar van, uh, van traditie. En uh, met een percussiegroep en zo. En die is aan de grote markt. En het bekende orgel, de Arabier, is ook van de partij. En de uh, is dus de aanwezigheid van het geheel gerestaureerde draaiorgel. de, draai de Koeningsberg van Koppelaar. Die uh, speelde van 63 tot 93 voor de EU. Klipt die en scheert die ook of niet? Nee, dat niet. Kijken. Maar uh, die klipgeel, die blijft klip, in zand. Ja, dat maar, dat maar die, die, die kan ik even naar Haarlem. Maar die speelt dus ook in een stad Dat speelde vroeger in Haarlem. Het evenement is van 11 tot 5 uh, uur in de binnenstad. Dat is hartstikke leuk. Ja, en uh, die wordt niet uitermate uh, goed, helaas. Nee. Ik vind het wel een beetje leuk. Het is eh, wel jammer. Vandaag is namelijk ook op. Dat noem ik het maar even. En dat nee. begint om 1 uur. Nee. En translates begint op het... Uh, Boxe op podium. Ja, je hebt nu je moet geld te groen weer waargemaakt. Ja. ja. Ja, maar goed zeggen ze wel wat willen we moeten noemen. zijn er altijd wel alternatieve beentjes die spelen. Ja. Vaak zijn het de beentjes die ik. Nou, die gaan voor het grote geld nee. elkaar zullen. Als we zo twee uur afspelen, hè? Dan gaan we samen. Ik Kijk even naar buiten. Ik ga er nog even over nadenken. Wat oh, oh, is, is dat. Dat. Ja, toch, maar Ik uh, niks. Nee, ik heb nog andere beentjes. Ja, voort. nou, wauw. dit is uit Heemstede. Om vast een een zin te krijgen op de optredens in het oude slot en oude kerk. Is dus de tweede dag een open dag? Enkele artiesten geven dan al een voorproefje wat er allemaal te, te zien en te horen is in het seizoen 2011-2012. Onder andere trio Jan-Clement zorgt voor een gezellig sfeer op het plein in de zalen treden. Uh, op... even wat vertellen? Ja, ik breek in met Jan-Clement. Ja, is bekend omdat hij altijd hier in Zandvoort in de Oké, okay. dus zeker voor de fans uit Zandvoort. het de is dus is... op mijn oude Je hoeft daar niet helemaal naartoe te gaan. Jawel? Ja, nee, ik kan, kan ook hier. Ach, ben je, als je fan bent, dan ben je fan. Ja, dan en als je vindt bent, ben je fan. Ja, fan. Oké, Oké. Ik heb meteen. Ja, Ik ken ook al van Country Club. Is voorgedragen voor de titel Golfbaan van het Jaar 2011. En uh, als jij dus inderdaad uh, als Sante denkt van nou, wij moeten deze prestigieuze Golfbaan Award winnen. Dan kun je je stem uitbrengen via www.golfbaanvanhetjaar.nl En als jij uh, dat doet, dan maak je ook nog kans op een grote van een oude car van Portugal. dan kun je ook geweldig gelegen op een golfbaan in het oude Een oude Nou geweldig. Ja, we kunnen. Ja. Ja. Nou, ik kijk hem al met de oude mensen en jawel, er is er eentje te melden. En, is er, en ja, in 31 mei, dat is, uh, op, nou, wel weer een tijdje geleden, maar was wel mevrouw Anne Heenlis, 100 jaar geworden. Zijn bijzondere leeftijd en gelegenheid van haar verjaardag heeft wethouder Wilfred Tatus even een kopje koffie bijgedronken. Of is een kopje thee. En ze heeft al sinds Korts, sinds kort na de Tweede Wereldoorlog is in Zandvoort komen wonen. En uh, ja, ze heeft een uh, sterk gezin van 14 kinderen. Ze komt uit een wauw gezin die kinderen? Ja, oh, zijn ze de die laatste, de laatste hè? Ze zijn wel de laatste, hoor. dat zijn ja. ze wel. Ze zit toch in de wedstrijd van uh, de Oudste Vrouw van Nederland? Die is 106. Oké. Okay. Uh, uh, dinsdag 20 juni om 8 uur kun je meepraten over handhaving in hondenpop.nlwc. We zijn nu bij de Hoofdingang, kan je maar horen waar is. En dan is ze gewoon avond. En als is de gemeente ook bij bezig. Dan zie jullie gewoon van alles horen van het, van het volk. Van het volk. Van de burgers. Dus als jij inderdaad iets wil weten, waarover kan je daarheen gaan En dan had ik nog dat er zomerstop stop van het Alzheimercafé daar is Dus dat is ook alweer even afwachten, natuurlijk na de briegeen Voor het weer begint Oké, ja dat was het toch? Zo jij het nieuws uit zand Oké, we gaan we nu weer terug naar muziek En de Yolanda keuze staat klaar Welke noemtje was de alcohol hier? Nummer 11 volgens mij Nummer 11 van de Jolanda CD En dan moet ik even zeggen welke dat is Ja dat is wel origineel uh, yeah, professioneel. It is uh, Train with Drops of Jupiter. Oh, okay. also ja, got a band <gasps> of Train. That's echt welvoelig. Yeah? Yeah, that's so But I'm, a smell, I'm mag wel even smell, man, Mag niet sneller? honey? That she's back in the atmosphere. Yeah, that's what I'm talking about. She acts like summer and walks like rain But minds will there, there's a time to change hey, hey, hey. Since the return to stay on the moon She listens like spring She talks like June van Jupiter ...en ze hebben niet zo lang gelopen, Ze dus een beetje uitgewacht. En dat was ook helemaal niet voorkeur, dames en oh, heren. Dan moeten we moeten binnenkort maar eens een paar een grote aan draaien. Ja, ik bedoel, uh, je moet ook een beetje bijblijven. Zo Ja. Uh, het is toebakkelijk op de radio tot met 10 uur naar 10 uur. Goedemorgen, Zandvoort. En de lijnen zijn weer oké. Okay. begonnen. We ja, dus ga die kant op. Stap op je fiets. in de versie regio's maar even ja. aan. In Japan is er een nieuwe dokterstitel te behalen. Op het gebied van manga. Dat is een typische Japanse vorm van striptekenen. Dat is leuk hè? Er is, de universiteit beschikt over een manga faculteit. Waar de masteropleiding gevolgd kan worden. En vanaf volgend jaar worden jaarlijks vier kandidaten. Vier slechts. Toegelaten tot het nieuwe programma. En de stripboekenindustrie is in beweging door globalisatie in de groei van digitale media. En ze heeft al verschillende verzoeken ontvangen uit het buitenland. Voor een geavanceerd centrum van manga onderzoek. En de manga staat in de westerse wereld bekend om de space de Japanse tekenstijl. Deze is een stuk surrealistischer dan in westerse stripboeken Maar ik denk zo dat ja, een Pokémon en dat soort dingen, die komen allemaal uit Japan. Dus ik zit oh ja, ook zo'n foto daarvan bij. En ik denk als dat het die stijl zijn. Ja, je hebt inderdaad met minimale tekentjes... Ermee. Maximale emoties kunnen uitbeelden, oké. Okay, ja, dat is leuk. grappig toch? Doen. Ja, ik vind wel grappig. Ik heb boek, is altijd rode oortjes. Oh, dat zit ook met manga staan. Ja, manga staan, dus, uh, een combinatie. Is zaterdag natuurlijk, en zaterdag altijd de het altijd maar weer. Gaat altijd even, uh, de stad in de gaal beginnen. En nou schijnt het dus weer een nieuwe methode te zijn. Uh, ja, die Romeinen, die zijn zo creatief. En uh, wat goed zijn jullie weer bezig. Ze hebben natuurlijk een tijdje geskimd, ze hebben een tijdje de, de de is uitgehangen en een tijdje de is uitgehangen en nu hebben ze weer iets nieuws en dat is namelijk de vijf briefje de euro de, vijf, de euro briefje ruil ik zeg het, nou gemakkelijk wat ze doen is, ze gaan achter je staan bij de pinautomaat en op het moment dat jij staat te pinnen kijken ze over je schouder mee en laat iemand dus een briefje van vijf vallen eurobeertje en die zegt van, en dan geef een tikkerje aan meneer, u uh, uh, een briefje op de tijd laten vallen. Nou, niet in het Nederlands, want ik ben er geen, geen die kraan, dus jij ja, kijkt dan zo je van, hè, dat nou, is niet van mij. Jawel, dat is een meneer, dat is dus van u. En ondertussen, uh, ja, heeft iemand ondertussen jouw pinpas even gehad. Hij gaat dus binnen, echt binnen een paar minuten, halen ze je, je dingen slecht, omdat ze ook nee, je hebben en je passen hebben. Dus ja. kijk uit, als je gaat pinnen, echt, zorg dat mensen op afstand blijven, neem een stok mee zou zo, makken, er en sla, is al oud. Dat gaat in die mensenmassen. En uiteindelijk gaat het dan, dan, dan, ga dan pas want Zelfs de oude reus, de grote oude reus in Amsterdam. En die is 2 meter 10. Die is er in getuind. Dus echt zijn deins nee, Twikkert deins. van, van geld. Ja. En inderdaad, als jij je 10 euro's ziet liggen. Dan op dat moment, gaat je gezicht, je gezicht in kokofisie. Ja. Je ziet alleen nog maar het geld. En dan bleef je niet meer op het ander ondertussen je zakken leeg halen. Nee, dus dan komt die, die, die, die, die... Hij had zeg maar... Euh, nou ja, 500 euro was je kwijt geraakt. Zo, ja, zo. Ja, ja, dat is een go goede deal. 5 euro krijgt hij terug van die Romein en 500 euro heeft hem gekost. Dat is natuurlijk wel echt een schandalig. Dus, dus wees bezig bezig gewaarschuwd. Het, het, uh, dus het is 5 euro, hè? dus als je met 10 euro laat vallen, dat, dat, dat is niet zo. Je dus moet gewoon je voeten erop zetten en tussen rustig je ding afmaken. Dus dus als. Wanneer je 5 euro laat vallen, zet gewoon je voeten erop en ga, maak je het ook zelf en pak een pakje op. Want dan zeg je dat het is van mij. Dan zijn jij lekker 5 euro kwijt. Ja. Ik zeg uh, alleen, ik, ik doe me nog even nou, alleen voor 100 euro druk ik. Ja, precies. En ja, dat zegt ze. Nee, laat het liggen. De Red Light District, zeg ik ja. uh, De Zweedse politie, uh, in, de stond er, in de krant stond er dat er een fietser uh, 165 euro moest betalen hij 58 km per uur fietsen. En daar was een heel artikel over. Ja. Maar nou blijkt dus uh, dat de Zweedse politie heeft dus pas uh, tegengesproken dat het echt gebeurd is. En dat het een broodje aap is. Want anders, uh, van waar wat meer snelheidscontroles geweest voor fietsers en uh, er zijn nog heel lang geen snelheidscontroles geweest überhaupt daar dus nou ja, dat is uh, wel, ik vind het wel grappig dat, dat iemand zou dus 58 km/u gereden maar, en echt zo hard en, ja, als je, dat is gewoon gevaarlijk dat ja. kan gewoon niet nee, dat is echt maar ja, het blijkt weer gewoon een rondje avond het kan wel altijd zo kwaad worden ook bij Schoredam als je daar aan rijdt dat is een flitskast, Frit, kom komt dus van de weg van 80 en echt die flitskast staat afgestemd op 57 km. dus ja, je bent al terug Schakel ja, 59 kilo meter. En dan fietsen. Ja, en dan heb je weer een boel van, nou, het is niet veel, maar toch, ja. Het vind het vaak. Ik heb het vaak, ik heb het hmm. volgens mij een vijf keer gehad daar. Dat is mijn vrouw, denk. wordt zo boos, elke keer weer. Dan denk ik, ach, dat geld komt goed terecht. Ik niet ik goed het terecht, daar wordt ook de politiemensen van betaald. Uh, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, dat, uh, ja, dat <laughs> is nou zo. Dat hoort gewoon bij de autorijden, dat kost gewoon geld. helemaal no, zin. Oké. is doet nu, hè. I'll talk to you. Put <coughs> life back, it's a Oh, When you young, when you're young, when you're young, you're just a teenager. When you're a little drunk, yeah, you when a little later, girl. Mona! Ja, ik ben een lichaam zoveel gemaakt, Mona die, die altijd van je adviezen gaat vinden. De FIFA was het niet in de FIFA? Ja? Nee, was nee, het nee, volgens mij in FIFA. Dat, dat was de Nelson. Uh, oh, Oké, okay, nou kijk, u volgens mij was het de. De FIFA? De FIFA? Of was het? Maakt dat allemaal? Dat was het de. De FIFA family. Oh, dat zou wel kunnen. Uh, Toebak blijft op de radio. Ja, dat het einde van dit radioprogramma. Ja, ja, ja. de, eh, ja. de laatste seconde tegen weg. Ja. Want straks na uh, tien hebben we natuurlijk. Uh, Goedemorgen! Goedemorgen! En uh, well, wij hebben ook nog zoveel, ik heb ook nog een berichtje over, bericht eigenlijk hier, van eh... Uh het is natuurlijk Pinksteren, ja? en ik denk nou, jullie weten vast niet meer waarom het was, hè? Maar de oorsprong, weet je, is dus dat Pinksteren betekent eigenlijk pentacosta. Pentacosta. Penta, costa. Penta, costa. Penta, costa. Penta dat betekent dus eigenlijk 50 dagen. En tijdens het Pinksterfeest werd, wordt herdacht dus dat de Heilige Geest, en dat is dus de derde persoon van de volgende drie eenheid, weer daalde uit het leven, leven, uh, uit de hemel, op de apostelen en de andere aanwezigen. En hoop hopen ook dat het ook op jullie manier zal waren. Beste luisteraars. Ik word helemaal die Vroeger was het gewoon een feest, het heet het Wegenfeest. Ja. En het werd dus uh, heel vroeger, dus voor Jezus en alles. Het, uh, op de dag na de zevende Sabbat, vanaf de werd het dus gedaan. En er uh, moesten dus eerst de leden van de graanoos en het feest. En het vee worden geofferd. Dus uh, eerst, de, de eerste kalf, ja, het eerste kampje, uh, dus het eerste liggetje en zo, het eerste kuikertje. En de eerste graanscheutel. Okay. En het was dus eigenlijk een soort lentefeest. En er moesten samenkomst worden gehouden, en niemand mocht zijn gewone weg. Hij ja, is wel heel apart toch? Ja, het is, uh... Maar het lijkt me wel erg dat als uh, het eerste kind geboren wordt in uh, het voorjaar, van nou ja, die mag er ook aan geloven. Oh, uh, is dat is ja. wel een beetje zielig. Wat een belangrijk nieuws? <laughs> geld. Ja, ja, dat loopt, niet, je lo emoties, emoties, maar het gaat, om het gaat gewoon echt wel enorm met geld. Zit deze maatschappij. Nou, Geert Wilders is zegt, uh, dat is de man van de moet blonden haar, weet je nog? Oh ja, weet je ja, wel? Uh, ja, precies, ja, ja. Peroxide per per haar. Ja, dat denk je denkt van. <h> Ja die, ja, die heeft namelijk een, uh, een oud biljet van uh, Griekenland, de Jaridarimen. De Daiman geloof ik het ja, Die uh, ook, ja? heeft hier langs willen brengen bij de, uh, de Griekse ambassade om te laten zien dat hij ja dit we gaan dat geld, we gaan dat geld echt niet geven. Want ze hebben, ik heb het eens dus even opgezocht, hoeveel schulden ze hebben, dat is echt bizar. Buitenlandse schulden hadden ze bijvoorbeeld in 2010. 532 miljard schuld hadden ze. Ja, en dan moeten met z'n allen toch op vakantie gaan naar Griekenland. om te zorgen dat de economie een boost krijgt. Ja, dat dus ze moeten eigenlijk aan sociale overwegingen. Kunnen we nu ook zeggen als Nederlander. van oké, okay, doe het maar. Ja? Staat, wij wij lenen met geld. Voorwaarden ja? ze allemaal twee weken gratis mogen verblijven in Griekenland. De hele Nederlandse bevolking. Nou, misschien is dat wel maar één. Geert Wilson, we gaan dat niet doen. We gaan niet steunen En er moet hier garanties komen dat het ook weer terugkomt, ik hoop Ja, maar we zijn, zijn niet de enige. Duitsland is er ook heel sterk op. Ja, dit is een dicht houden. Tot de volgende week hoor! Hoi. Hoi. het witboek van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van.